Het land is boos over het Israëlische optreden op de Tempelberg in Jeruzalem Vanochtend braken rellen uit tussen een groep Palestijnen en de Israëlische politie. En de politie zette flitsgranaten in om de menigte uiteen te drijven. Daarbij raakten een Palestijn en een aantal Israëlische politieagenten gewond. Jordanië is verantwoordelijk voor het beheer van de islamitische heiligdommen op de Tempelberg. Onder de naam Stop de Ebola-ramp is de nationale hulpactie van de samenwerkende hulporganisaties van start gegaan. Giro 555 is opengesteld en er komen spotjes op radio en tv. Het is nog niet duidelijk of er ook een grote televisieactie komt. Een verpleegkundige die een strafblad heeft voor een zedendelict heeft in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen opnieuw slachtoffers gemaakt, blijkt uit een uitspraak van het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. In totaal is door drie jonge vrouwelijke patiënten aangifte gedaan tegen de man wegens ontucht en verkrachting. Het Tuchtcollege heeft de man een beroepsverbod opgelegd. Het Amerikaanse zakenblad Forbes heeft opnieuw de Russische president Poetin tot de machtigste persoon ter wereld uitgeroepen. Net als vorig jaar bleef Poetin zijn Amerikaanse en Chinese ambtsgenoten voor. Opvallende nieuwkomers op de lijst met 72 namen zijn de oprichters van de Chinese verkoopsite Alibaba, Jack Ma is dat, en de zelfbenoemde kalief van de terreurgroep Islamitische Staat, Abu Bakr al-Maghdadi. Er staan geen Nederlanders op de lijst. Het weer dan. Het is bewolkt op de meeste plaatsen, droog, het is 11 graden. Vannacht en morgen eerst mist, daarna geregeld zon en nauwelijks buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Het is een hele normale avondspits. Er staat in totaal iets meer dan 100 kilometer file. Dit zijn de files vanaf 5 kilometer lengte. A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Naarden en Muiden, 6 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Bodegraven en het Gouwe Aquaduct, 5. A13 van Den Haag naar Rotterdam, bij de Alfred Berkel en Roderijs, 5. A27 Utrecht richting Breda, tussen Knoopend Everdingen en Noordeloos, 5. Verderop voor de brug bij Gorkem, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. sneller.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 Goedenavond. Zin in Zandvoort yes, yes, yes. is zin in ZFM. Welkom. Zin in Zandvoort is zin Dit is ZFM. Beachmasters. Stefan Collard. Shakira, Nacho, salsa, sombrero, gato negro, mojito, all del paso, Madrid, Chihuahua, Adele.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 Shakiz en Nicky Minaj. Hier bij CFM. is just a girl, but she's on fire. Girl on fire. En daarvoor een plaatje om even. Ondanks alles, ondanks dat het nu grauw wordt buiten. dat zwarte Piet gaat komen. Oh nee, die komt niet meer. Dat wordt voor Piet. En uh, ondanks dat um, de kerstman inmiddels weer bijna zijn aantreden gaat nemen. dat um, we nog even in de zomersfeer zaten. met salsa en Ja, hier. Anders Nielsen bij CFM. Een hele goede avond. Je luistert naar CFM Beachmasters. En uh, ik kreeg al een aantal opmerkingen van... Zo, jij kwam uh, net uh, vlak voor zes in de studio binnenrennen. Ja, dat, ik uh, polder een klassieke luie je man. Nee, uh, het gezeur is dus... Um, ik kom uit Hoofddorp. Dat is best een eind hier vandaan. En normaal valt dat wel mee. Maar ik moet nu helemaal om, omdat uh, de Zandvoortse die uh, is helemaal open. Uh, daar kan je niet doorheen, die is afgesloten. Dus eigenlijk is die niet open, maar je snapt wat ik bedoel. Uh, en dan moet ik helemaal omfietsen. Nou, ik omfietsen. Ik ga met de auto voor mij even. Ik heb nog niet zo lang mijn rijbewijzen. Helemaal omrijden. En ook door de duinen en zo. En een raar stuk. Nou, het is allemaal... Ik had het, dat het idee dat in Parijs het moeilijk rijden was. Maar hier kunnen ze er ook wat van hoor. Met rare wegentjes en alles. En doodeng. Maar goed, uh, in ieder geval. Ik sta er nu. Alive in kicking voor een nieuwe editie van ZFM Beachmaster. En En... Um... Afgelopen woensdag, dat is een week geleden... Toen was ik met een vriend van mij was ik, um, ergens naartoe... En um, we gingen eerst even naar mij toe, even chillen, even wat drinken eerst. Dan was geen cola. En um, nou ja, dan is het de bedoeling dat je, dat je uitstapt bij Halte Overbos. daar woon ik namelijk. En die buschauffeur die dacht, weet je wat ik ga doen? Ik doe die deur niet open. Dus um, alleen de voordeur ging open en het was super druk in die bus en wij zaten helemaal achterin. Dus uh, wij daar bij die halte zo en we willen uitstappen... En die deuren die gaan niet open, dus wij roepen naar de buschauffeur, de hele bus moet pissen. Nee, doe, ik kan die deur open hier af. Ik zei niet, doe die deur open, maak je maar geen zorgen. En uh, toen hoorde hij ons niet, toen is hij doorgereden. En die halte daarna waren wij nog steeds niet voor in, het is zo'n hele lange bus. En toen was het weer hetzelfde, wij stonden twee haltes verderop, stonden wij uh, te wachten voor niks. Dat was toch even mijn ergernis richting connection die ik even wilde uiten. Zo kan ik ook geld verdienen. Twee haltes daar naartoe, daar moet je weer inchecken, dat kost weer geld. Het is allemaal wat hè. En... Maar ik heb ook goed nieuws. Ik um, ben door de selectie van de BNN Talent Day. Dus um, aankomende 22 november. Dan, dan mag ik naar BNN toe. En uh, dan mag ik daar um, achter een mengtafel en een microfoon plaats gaan nemen. En uh, dan mag ik drie minuten radio gaan maken voor een vakkundige jury van BNN. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het doodeng. Ik ben hier nu inmiddels wel een beetje comfortabel. Al kan ik me mijn eerste uitzending ook nog herinneren. Dat ik hier met klammende handjes naartoe kwam en zoiets had van... Oh, wat eng dit. Um, maar goed, dat wordt even spannend. Dus um, ik wil eigenlijk aan jou vragen... van waar moet ik het nou over gaan hebben in die drie minuten? Dus sta straks... drie minuten lang... voor een mengtafel... voor een jury van BNN. Dat zullen Koen en Zander waarschijnlijk wel zijn. Nou, die gaan natuurlijk je helemaal belachelijk maken. Uh, waar moet ik het over gaan hebben op de radio drie minuten lang? Nou, ik kan ook denken van... ja, normaal heeft hij geen moeite mee om twee uur te ver. Is ook zo. Gaan we ook vandaag weer doen. Zometeen Maurice die Jonge Hond ook hard welkomt eraan zijn nieuwste... de Swedish House Mafia Save the World. Into the street. We we'll never sleep, never get tired Through urban fields and suburban life Turn to cry And save the world Hier op 106.9 bij ZFM. Ze noemen het wel eens Het meest overbodige kledingstuk Wat je in je kast hebt hangen Ze noemen het ook wel eens Dat irritante ding Wat ik bij een meisje nooit open krijg Of ze noemen het ook wel eens De bustehouder De BH Iedere vrouw heeft er wel eentje Hoop ik tenminste Iedere vrouw doet er ook wel eens eentje aan dat hoop ik niet, maar dat er weer een ander gaat. We gaan het zo meteen even good old over de BH hebben hier bij ZFM. En we hebben er ook een leuke vraag bij. Break Free komt er ook aan van Z. En hier is Hardwell's nieuws, The Young Again. When I was a boy, I dreamed of a place in the sky. Playing in the fields, battling with my shields. bows me, down to twine. I wish I could see this world. Through those eyes, see the child in me, hear my fantasy, never growing old. Aan het einde hebben we ingehuurd Skrillex. eindje natuurlijk. Ariana Grande en Z, Break Free hier bij ZFM. En daarvoor de nieuwste van de nummer 1 DJ Hardwell en Chris Jones. Young Again. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Hond. Hond. Hond. Hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond. is de jongen. honder die, hond. Ik draag wel eens een BH in het openbaar. De stelling van zometeen hoort bij dit verhaal. Voor de vrouw een kledingstuk ter ondersteuning, comfort of modeuiting, En voor sommige mannen een onding om los te krijgen. De moderne BH is jarig. De backless Bessier werd officieel geboren in uh, november 1914. Nu werd het patent op deze onderkleding goedgekeurd... door de Amerikaanse patentenautoriteit. Eerder maakte Couchiers al vuuroren... met andere opvolgers van het corset en de voorgangers van de bra. Maar de backless brassiere van ontwerpster Mary Phelps Jacob... is het basismodel van de moderne BH. Het ontwerp had schouderbandjes die vastzitten aan de stof... ...die de vrouwelijke boezem ondersteunen. Zoals het concert dat deed. De BH is echter lichter van gewicht en comfortabeler om te dragen dan het concert. Het, ehm, uh, het concert? Wat heet dat nou weer? Dat de boezem van een vrouw tot in geheel perste. Nou, kijk eens aan, mensen. De vraag die daarbij hoort deze week is alleen voor de vrouwen. Dus voor de verandering mogen er alleen vrouwen meedoen. Je kan mailen kolhaart.hotmail.com of een tweetje sturen naar... @zfmbeachmaster. ZFM De vraag van deze week vrij logisch. Ik draag wel eens geen BH in het openbaar... Dat jij zoiets hebt van rot op met die uitvulling, Ik draag er gewoon geen... Optie A. Nee, ik draag altijd die bustehouder met bandjes over mijn schouder. Optie B. Af en toe, als ik er echt geen zin in heb... dan is mijn bh uit en even mijn uitlaatklep. Uh, Optie C. Ik heb nooit een bh aan gek Ze zitten gewoon op hun plek. Optie D. Ik heb geen man, Sorry. Laat maar weten. Alleen voor de vrouwen. Collaart Of via Twitter even versturen. The ZFM Beachmasters. Mocht het nou te snel gaan, kan je de hele vraag nalezen... ...met uh, de verstuurinformatie. Postbus1444. Bezoek je onze Facebookpagina? Facebook.com slash ZFM Beachmasters. I took the perfect avenue... ...down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much.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 Oh, oh, oh, oh, oh. Mogen we trots in zijn, op zijn hier in Nederland? Um, Caro Emerald hoorde je en gold Up. Het is CFM. Zometeen hier die ontzettend fijne plaats van Maroon 5 Animals. En um, we hebben ook nog Marlon Roudette. Komt er voor je aan. When the beat drops out. Blijf ook reageren op Maurice, die jonge hond. Dat kan via ons mailadres. Die kan je vinden op onze Facebookpagina. Facebook.com de CFM Beachmasters en give is then a like. Je weer update. De nevel die verdicht zich vanavond geleidelijk weer tot mist. Vanaf kot het daarbij af naar de 2 tot 5 graden. Morgenochtend is er mist, daarna ruimte voor wat zon en 10 graden. Verder vanaf zee meer bewolking en later enige regen. Er is aantrekkende zuidwind en dan 15 meldingen. Op de weg, we gaan ze je geven vanaf 6 minuten extra rijtijd. De Daar in Amersfoort, Amsterdam, tussen Naarden en Muiden-Oost. 6 kilometer stilstaand verkeer een vertraging van ongeveer 14 minuutjes. De A10 Volendam-Watergraafmeer tussen Zeeburg en Knopend Watergraafmeer. Daar is een ongeval gebeurd en daardoor tussen Amsterdam-Rivierenbuurt buitenvelder... en Amsterdam-Slotervaart, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Knopend Maanderbroek en Oosterbreek... daar 3 kilometer langzaam rijdend verkeer en um, dat lijkt ook wat toe te gaan nemen. De A27 Utrecht-Gorekum tussen Knopend Everdingen en Noorderloos... daar 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat kost je ongeveer 13 minuten extra... En er, stond er nog de N-225 utrecht redenen tussen Zijst en de aansluiting met de A12. Dat is bij Afwitte Driebergen. Naar een grote vertraging betreft 14 minuten. Let's hear it for your Stefan Kollaar met de hits van Beachmaster. Nielsen, oh, oh, oh, oh. David Guetta. Ego Smith. Them. Baby I'm playing on you tonight Hunt you down each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 that created us I was running we collided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 Marlow Roudet en When the Bee Drops Out hier bij CFM En daarvoor nog Maroon 5 en Animal. Zometeen, dan ga ik het weer een minuut over drie verschillende onderwerpen hebben. En welke onderwerpen dat zijn, dat mag jij helemaal bepalen. Wat vind je nou leuk om even te horen? Waar ben je blij van? Waar ben je nieuwsgierig naar? Waar wil je gewoon een minuutje iets meer over weten? Elk onderwerp is welkom. Het is ongecensureerd. We gaan helemaal los hier bij CFM. Het is ongelooflijk. De toeters en bellen staan aan de kant... Waar wil jij het dat ik het een minuut over ga hebben? Mag elk onderwerp zijn. Je kan mailen kolaard.hotmail.com of tweeten naar zfmbeachmasters. Komt het bij ons binnen. En uh, in uh, de eerste drie onderwerpen, die gaan we zo meteen een minuut per onderwerp bespreken. Kijk eens aan. Oh, Chris Brown en Benny Benassi komen eraan naar Nielsen Sexy Als Oeh. Ik Dans. Ja. Yeah. Ah, yeah. Ho. Sexy Als Ik dan.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 Nielsen en Sexy Als ik Dans hier bij ZFM. ik mijn ga ik ik ik we hebben weer drie leuke onderwerpen binnengekregen. Via de mail, Dank jullie wel daarvoor. We gaan eens even kijken. Eerste van Rihanna. Of Rihanna denk ik gewoon. Rihanna, dat is een artiest, hè? Bellenblaas, zegt ze. Jezus, bellenblaas. Ik weet wel dat ik daar als kind wel een beetje geboeid door was, Bellenblaas. Ja, ook weer niet bijzonder. Ik denk dat ieder kind wel geboeid was door Bellenblaas. Dan had je zo'n ding en dan ging zo... En dan kwam er een bel uit. En als kind probeerde je die dan te pakken, weet je wel. En dan dacht je, ik kan tegen de natuurwetten in en dan pak ik hem en dan blijft hij heel. Maar ja, dat was natuurlijk elke keer weer een hele grote receptie. En dan was er in Nemo in Amsterdam, dan kon je in zo'n echte zeebel gaan zitten... En dan uh, dat was super cool. Dan was je gewoon in een zeebel. En als kind zag ik het dan ook helemaal voor me. Toen ik dat horen van... ja, Nee, maar dan kan je in een zeebel. Waren dan vriendjes naar een partijtje geweest. Uh, en dan was het in mijn gedachten zo'n beetje Peter Pan... door de lucht vliegen in die zeebel. En dat bleek gewoon dat je bleef staan op een platform. Dat het allemaal veel minder mooi was dan dat het was. Maar het allermooiste aan Bellenblaas... dat was dat dolhofje wat bovenop zat op dat dopje... met zo'n balletje, weet je wel. Dan was je zo dat balletje begeleiden... totdat je in het gaatje was. Dat na het gaatje komen, daar werd ik later nog eens heel goed in. Goed. Onderwerp 1 voorbij. Dankjewel, Rianne. Rick, die stuurt in de nacht. Ja, ik heb wel een beetje een, een voorliefde voor de nacht. Ik vind de nacht mooier dan de dag. Het is ook zo bijzonder. Ik heb het nu dan, sinds ik in Amsterdam studeer... dat ik wat vaker s'nachts ook in Amsterdam ben. En dat is gewoon gaaf. Dat het s'nachts nog best wel heel erg druk is. Maar daar hangt zo'n... Zo ja, relax moet je het in Amsterdam ook niet noemen. Maar daar hangt zo'n goede vibe altijd vanaf. Nou, Natuurlijk, er zijn ook wel gedoetjes en zo. Ik bedoel, het blijft Amsterdam uitgaansavonden. Maar ja, s'nachts vind ik het daar fantastisch. En ik vind het s'nachts sowieso overal fantastisch. Gewoon lekker donker. De kans dat je elk moment verkracht kan worden door iemand die uit het bosje springt. Nee, het is heel raar uit te leggen. Maar s'nachts heeft gewoon sfeer. Ik ben een echte nachtmens. Ja. Een nachtvlindertje. En um, overnacht gesproken. Vannacht ga ik naar de nachtpremière um, In Pathé van Interception. Super vet samen met een klasgenootje van mij. En dan gaan we lekker die film bekijken s'nachts. Het begint om 12 uur. Vanaf 12 uur mag je draaien. En uh, dan uh, ga ik volgende week mijn mening er wel even over geven. Met zoetige voice daarmee. Dankjewel, Rick. En dan hebben we nog Wouter die wil het graag over kerst hebben. Nou, dat vind ik leuk. Ik vind het altijd leuk om het over kerst te hebben. Ik uh, ga dit jaar met kerst ga ik de zon opzoeken. Naar de Canarische eilanden. Gaan we even naartoe vliegen. En uh, ja, daar is het gewoon helemaal weer met de, met de kerst. Het is gewoon 21 graden. Dus dan lig ik daar in mijn zwembroekje. Weet je wel, naar de chicks te kijken. Dat soort dingen. Lekker zwemmen. En dan ineens dan komt er een, uh, een man met een kerstmus. Die komt... Uh, zo zou Ho, ho, ho, zegt hij dan. En dan gewoon in het zonnetje. Ja, het lijkt me super raar. Maar ook wel weer kikken, weet je wel. Gewoon lekker in het zonnetje met kerst. En uh, Wouter, ja, als je kerst instuurt en uh, je stuurt dat naar een radiostation, dan is er maar één ding wat ik echt voor je kan doen, wat ik echt voor je kan betekenen. En dat is je nu alvast op um, 6 november of 5 november, ik heb geen idee... meenemen naar die periode. Omdat het zo'n fijne periode is. Lekker sneeuw buiten. The weather outside is frightful. Dus laten we dan maar gewoon even eentje doen, weet je wel. Ja, oh. Heerlijk. Deze is voor jou, Wouter. Dit is 106.9 met zometeen Chris Brown en Benny Benassi. Beautiful people. Ook de magician komt er nog aan. Sunlight. Samen met Years and Years. En over years gesproken, Happy New Years... We schieten op Chris Ria's hier voor je. Driving home for Christmas. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Met Jan. Eerste kerstplaat op CMM. Ja, ik word er toch altijd zo ontiegelijk gelukkig van. Stom, hè? Stom, hè? Chris Ria Driving Home for Christmas wordt hier bij ZFM En hier is Chris Brown. Chris Brown. Ach jezus. Die uh, denkt een de witte kerst. Ik voel me als Brown wel een beetje uh, ondergewaardeerd. Zullen we dat nog een keer proberen? And he is Chris Brown. See Het ben wereld, De mooie boodschap Chris Brown en Benny Benassi. Beautiful people. Nou, voor de eerste kerstplaats van dit jaar op CFM. En dat hoor je hier bij CFM Beachmasters. Driving home for Christmas. Chris Ria. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Goed. Goed, we hebben het gehad over prachtige mensen. We hebben het gehad over de kerstgedachten. Over de liefde. Nu wel weer tijd om het even over borsten te hebben, toch? Nog een paar tellen om antwoord te geven op de vraag van deze week. En oh yes, it's ladies' night. Dat betekent dat je alleen antwoord mag geven als je ook daadwerkelijk van het vrouwelijk geslacht bent. Mailen kan op de stelling van de deze week. Ik draag wel eens geen BH in het openbaar. Of zie A. Nee, ik draag altijd een bustehouder met bandjes over mijn schouder. Of zie B. Af en toe, als ik er echt geen zin in heb, dan is mijn BH uitdoen even een fijne uitlaatclip. Of zie C. Ik heb nooit een BH aan gek, ze zitten gewoon altijd op hun plek. Of zie D. Ik heb geen titel, sorry. Komt u maar door. Je kan mailen naar hotmail.com. Maar je kan ook twitter als je dat leuk vindt. Dat kan naar CFM Beachmasters. Je luistert naar dat programma. Dus de naam is ook meteen: het mailadres het is ongelooflijk. meteen hier Kelvin Harris blame. Ook de nieuwe Taylor Swift komt eraan. Out of the wood. En wat is dit te gek? Ego Smith is hier voor je en de cool kids. And they all got the same heartbeat, but hers is falling beat. nog makkelijk een uur bij de Cool Kids horen. Zometeen namelijk Taylor Swift out of the woods. Ook Calvin Harris komt eraan met John Newman Blame. En je hoorde Eggo Smith en de Cool Kids. ZFM Masters is terug bij je binnen een paar tellen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Enke met het NOS-journaal. Als de naheffing van 642 miljoen euro terecht blijkt te zijn... wil Nederland de mogelijkheid krijgen tot een betalingsregeling met de EU. Als Nederland het geld niet op 1 december heeft overgemaakt... dan volgt er een boeterente. Maar zover zal minister Dijsselbloem het niet laten komen, zegt hij. De Tweede Kamer wilde weten waarom het kabinet... geen geld gereserveerd had voor de naheffing. En Dijsselbloem zei dat het niet mogelijk was... van tevoren de hoogte van het bedrag in te schatten. Oekraïne geeft geen geld meer aan de regio's die in handen zijn van pro-Russische CP.